Het moet makkelijker worden voor winkeleigenaren... om aangifte te doen na die winkeldiefstal. Ze krijgen de mogelijkheid om meer via internet aangifte te doen. Minister Opstelten wil ook een proef beginnen... waarbij buitengewoon opsporingsambtenaren worden ingeschakeld... om camerabeelden te bekijken, getuigen te horen... en zo nodig proces verbaal op te maken. Bedrijven lijden jaarlijks ruim een half miljard euro schade... door diefstal en criminaliteit.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 Het weer. Vannacht mogelijk wat regen en daardoor kans op gladheid. Temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen grotendeels droog en wat zon. Temperatuur zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Lieve heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. moet.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Sap, Hunke Muller, Vero Moda en DKNY...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 Goedenavond, dit is een bijzondere uitzending van Langs de Lijn... waarin tennis centraal staat en daarom praten we met gedempte stem. We zitten pal naast het centercourt Ivan Ahoy bij het ABN AMRO-toernooi. Toernooi-directeur Richard het is bij ons aangeschoven... en ook Davis Cup-captain Jan Simmering komt straks langs. U krijgt reportages uit Ahoy onder andere over de gekte... rond publiekstrekker Roger Federer. Maar we beginnen met Marcella Mesker, die al de hele avond hier zit... en zojuist heeft gekeken naar de partij tussen Jesse Houta-Galung... en Ivan Ljubicic. Marcella, hoe is dat afgelopen? Nou ja, fantastisch. Jesse Houta die wint die wedstrijd 7-6-6-3. En uh, ja, daar verslaat hij toch een hele ervaren speler mee. Ivan Lovicic, voormalig nummer drie van de wereld, halve finale. Roland Garros heeft die jongen gestaan. Twee keer in de finale hier in Rotterdam. In 2005 was hij nog de finalist tegen Roger Federer. Echt een wereldtopper. Oké, okay, hij wordt 33 dit jaar. Misschien niet meer zijn beste tennis. Maar toch, ja, met zijn ervaring, altijd heel lastig te uh, kloppen. Ik vind het knap hoe Galoen het heeft gedaan... Met name met uitzerveren op 5-3 in de tweede set. Begint met een ace, zijn eigen service. En eindigt met een ace. Wint die laatste service game op LAF. Nou, dan moet je cool zijn. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Kortom, zelfverzekerd. En ik heb het even nagekeken. Hij heeft dit jaar elf wedstrijden gespeeld. Weliswaar wat kleinere toernooitjes en wat kwalificatiewedstrijden in Australië. Maar hij heeft er tien gewonnen. Dus tien uit elf. Dat geeft zelfvertrouwen. En ik denk dat dat een belangrijke reden is waarom hij hier heeft gewonnen. Hij is in ieder geval goed begonnen. Hij heeft de toon gezet voor de vier Nederlanders die hier meedoen. En uh, hij heeft uh, keurig de tweede ronde bereikt. Straks praten we met Marcella Verder natuurlijk ook over de partij die op dit moment bezig is tussen Kubot en Dolgopolov. De afgelopen dagen volgde hij met argusogen ogen de verrichtingen van de Zwitsers in de Davis Cup tegen Team USA. Richard Krajcek, de toernooidirecteur van het ABN AMRO toernooi, zag dat het goed was. De Zwitsers verloren, Roger Federer bleef fit. Richard, goedenavond. Hallo. Heb je echt in de rats gezeten dat hij uiteindelijk misschien toch niet naar Ahoy zou komen? Dat hij misschien wel geblesseerd zou raken? Nou, in de rats, dan, uh, dan, dan, dan is het al een stapje verder, dan is er iets gebeurd op de baan. Maar ja, ik, ik was pas ontspannen nadat... Uh, uh, ja, de, de, de Zwitsers uitgespeeld waren eigenlijk in de Davis Cup. En dat uh, Federer niet meer hoefde te spelen. Hij had alleen op vrijdag gespeeld. En, um, dus jij was al vrij snel, zeker? Nou ja, toen dus die dubbel verloren ging en uh, ik wist dat velen niet meer de baan op ging, ...dan wist ik dat, uh, dat hij gewoon fit hier naartoe kon gaan uh, en uh, dat hij hier mee zou doen. Dus dat, uh, dat was voortdurend... wel een fijn momentje. Heb je ja. dan voortdurend telefonisch contact met Zwitserland of hoe gaat dat? Nee, dat hoeft niet. Er is niks aan de hand. Hij is gezond aan het -Cup Duel begonnen. En uh, ja, als hij uh, zijn wedstrijd op zou geven of hij zou in de persconferentie klagen na zijn eerste wedstrijd dat hij last had... Ja, dan ga je wel even bellen eerder naar Amerika, naar, naar zijn manager. Weet je. ik ga hem niet uh, zelf lastigvallen. Um, um, als hij dan nog bezig is verder om uh, misschien beter te worden voor de laatste potten die gelukkig niet hoeft te spelen. Maar ja, dan, dan gebeurt er wel wat en dan ga ik wel proberen contact te zoeken. Maar daar is absoluut geen aanleiding toe. Probeer eens te beschrijven hoe belangrijk hij is voor dit toernooi. Um, nou, het is uh, natuurlijk absoluut de publiekstrekker samen met uh, Nadal en, en misschien nu ook een beetje de Djokovic begint ook te komen. Maar de, de, de, de grote naam in tennis uh, en uh, ja, als je of Nadal of Federer hebt dan uh, ja, heb je een heel ander soort sfeer rond het toernooi. Hij um, ja, is een jongen die, die, die, die, die toch uh, behoorlijk hap uit het budget neemt. Dus uh, je kan minder andere top 10 spelers contracteren. Dus uh, de ene kant, hè, als je risico neemt kan er heel iets leuks gebeuren. Maar ook uh, ja, uh, een groot risico nemen kan er ook verkeerd uitpakken. Dus als hij goed doet hier, dan hebben we een fantastisch toernooi. Maar ja, als hij snel zou verliezen, dan, ja, dan heb je nog twee top-tien spelers maximaal en een aantal Nederlanders. Ja, dan is het opeens ander toernooi, dus het is een bepaald risico. Maar ja, de, de, de return on investment, zou ik maar zeggen, die kan heel groot zijn. Dus, het wordt bij sport, hè? risico's nemen. Ja, zeker. En we hebben natuurlijk al 2009 dat we echt een absolute topper hadden met Nadal. Die verloor finale van Murray. En uh, vorig is dat zou Djokovic komen, maar nu eens afzeggen vanwege uh, zijn schouder. En uh, ja, het was toch eigenlijk alweer drie jaar geleden dat we dus een absolute topper hebben gehad. En, ja, en dan af en toe uh, moet, je, moet je ervoor gaan. En uh, we kregen de kans nu met verder, Dus uh erg blij dat we hem kunnen vastleggen. Je ziet wel wat voor magneetwerking het heeft. Hè? Want vanmiddag de partij, er was er nog een partij hier bezig op Centercourt. Op koord court nummer 1 zat het helemaal vol. Zat het gewoon zwart van de mensen. Iedereen ging die kant op, want Federer ging trainen. Iedereen ja. wilde dat zien. Ongelooflijk. Ja, zeker. We hadden, door de Davis Cup we hadden we in plaats van drie singles en een dubbel... voor het middagprogramma maar twee singles. En we zijn wat later begonnen. En gelukkig was Federer bereid om ons te helpen... en te gaan trainen op Center Court. Samen met Del Potro. Maar die twee wedstrijden duurden zo lang dat ja, de trainingstijd van Federer uh, um, ja, niet gehaald kon worden van vijf uur cent tekort. En die wedstrijd was uiteindelijk pas om zes uur klaar. Dus ja, om kwart over vijf oh, oh. besloot Federer om op baan één te gaan trainen. Dat werd omgeroepen ja, op een gegeven moment, want mensen hadden ook van tevoren gezegd van Federer die gaat trainen. Dus nu moesten we ook zeggen, ja, hij gaat wel trainen... maar helaas niet op centercourt, want dat duurt te lang. En ja, opeens loopt het centercourt leeg. Wat vervelend was voor de spelers. Maar ja, bevestigt me eens meer dat het een goede beslissing was... om ervoor te gaan om verder hier te laten aantreden op de abn Even een vraag tussendoor. Waarom duurde die partijen vanmiddag zo lang? Trouwens ook de avondpartij, de eerste avondpartij van Jesse Wurtagolum... dat ging ook nog best wel even lang door. Nee, maar heeft het iets met de baan te maken? Is de baan trager dan anders? Nou, hij is ietsje trager, maar um, vorig jaar hadden we dezelfde baan, alleen hadden we nieuwe ballen. Een ander merk spelen we met Technifiber en die ballen zijn gewoon veel sneller. Dus uh, ja, de wedstrijden gingen gewoon te snel. We hadden eigenlijk geen spannende wedstrijden vorig jaar. En de finale duurde niet eens anderhalf uur, maar het was toch een drie sets wedstrijd. Dus ja, had ik zoiets van oké, okay, uh, laten we echt een, een paar procent minder snel doen. Het is minimaal uh, wat het uh, langzamer is, zou ik maar zeggen. Maar inderdaad, ja, het is me ook opgevallen hoe snel uh, of hoe lang, uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe lang die partijen duren inderdaad. Um, ja, misschien kan het aan de baan liggen. Ik moet wel zeggen dat uh, die eerste wedstrijd van Gaskelk een beetje gevolgd. En die hadden gewoon en lange juice games. Hadden ook wel wat lange rallies, maar ook gewoon heel vaak uh, echt wel vier, vijf keer juice in de game. Ja, dat duurt een wedstrijd ook wel. Maar ik, ik heb het aan, uh, aan Del Potro gevraagd. Die is helemaal tevreden over de snelheid. Want ja, precies van ja, weet je ook, kunnen we nog wat doen om die baan niet sneller te maken? Maar, en uh, ik heb ook iemand laten vragen aan Veder, want ik was zelf bezig. Van, weet je wel, zeg het even eerlijk. Uh, en hij zei, nee, helemaal goed. Niet te snel, niet te langzaam. En, en de baan zal nu uh, ietsje sneller uh, worden. Ook omdat het natuurlijk opgespeeld is. Dan wordt de baan wat gladder. En als het gladder is, schiet die boos meer door. Dus... Het komt wel goed met snelheid, maar ja, ik, ik, ik heb ook even achter de oren gekrapt, zou ik maar zeggen, vandaag. Want het een lange sessies zo, hè? Ja, ja nou, dat vind ik niet erg, maar Federer, uh, Endo, Potro en, en Berdig, uh, ja, zou ik maar zeggen, onze topspelers, die houden van snelle banen. Hè, en dat wil je ze toch ook graag geven. En, uh, nou, het is gewoon een snelle baan, maar uh, de wedstrijden hebben lang geduurd. Dus uh, hopelijk morgen ietsje sneller, maar niet, niet te veel sneller, want het zijn wel mooie spannende potten, inderdaad. Over jouw werk. Hè? Veel mensen die jou hier bezig zien als directeur... die denken van, nou, hij heeft één week werk in het jaar. Wat doet hij de andere 51 weken? Uh, ja, hè? <laughs> het uh... zou toch heerlijk zijn? <laughs> nou, dat weet ik niet. Dat is wel heel lang, nee. 51 weken vakantie. Um, ja, ik ben bezig met toernooi. Alle, op alle, alle manieren, zou ik maar zeggen. Een paar keer per jaar zit ik in het buitenland. Uh, dan um, uh, hebben we vergaderingen met toernooi-directeuren. Ik ben eigenlijk het hele jaar door bezig. Met de spelers en managers, uh, ook bij de ATP de relaties goed onderhouden. Eens in de zoveel tijd, uh, dan wordt er weer gekeken naar of je wel de licentie waard bent. En um, ja, er is altijd wel iets, uh, zou ik maar zeggen. En uh, ja, qua spelers was het eigenlijk vrij simpel. Uh, vlak na de toen toernooi van Kiebeskeen, dat was eind maart... Uh, ben ik benaderd door de manager van Federer... die ik al vijf jaar lang lastig, lastigvallen ben. Zeg, Want jij wilde ja, hem zo graag weer hier ja, ja, na 2005. Dus ja, ik zeg van, hij zegt van, wil je hem nog steeds? Ja, wat denk je? En um, hij zegt van, nou, Roger die wil, past uh, in zijn schema. Hij heeft uh, door de Olympische Spelen, et cetera... Uh, wil hij een ander schema draaien dan de laatste jaren. En, um, nou, uh, zeker. Nou, voor mij Begin april kwamen we eruit... En uh, ja, toen uh, was het budget natuurlijk minder. En toen langs iets van nou, nog één topper. Uh, liefst iemand die nog nooit geweest is, nou, Potro nou, En toen was eigenlijk het de uh, redelijk klaar. En uh, ja, dan ga je je op andere dingen uh, concentreren. En dan uh, uh, ga je die vergaderingen af. En bepaalde regels uh, hm. misschien niet veranderd worden... Um, Eind uh, 2013 verloopt het contract met als 500 toernooi. Dat moet weer met vijf jaar verlengd worden. Ja, nou, je had dat... het net ook over die status, maar die status lijkt me het probleem niet. Hè? Als je kijkt naar wat er hier dagelijks zit aan nou, mensen, hoe het zo'n toernooi verloopt. Nou, zijn jullie, wel... ja, we, we, jullie zijn we, we, we een van de, de toptoernooien, toch? We hebben de beloofde renovatie uitgevoerd. Ja. Uh, Vorig natuurlijk het nieuwe sportpaleis opgeleverd. Of het verbouwde sportpaleis eigenlijk. En, uh, maar ja, dat, dat zijn wel allemaal dingen die belangrijk zijn. aantal bezoekers. Hè, je moet er minimaal van mij 70.000 hebben. Of 80.000. Nou, daar gaan we ruim overheen. Een uh, aantal ah, ja. dingen hè, wordt wel naar gekeken En het is toch belangrijk dat je ja, constant oplet eigenlijk bij de ATP. Ja. En dat uh, ze wel even als die tijd komt, dus in de loop van 2013... dat die licenties voor 2014 tot en met 2018 worden verlengd... dat, dat we toch weer een van die elf toernooien zijn die die 500 status krijgen. Nou, die komt van Federer. Je gaat dan onderhandelen. Of moet er echt heel, heel hard onderhandeld worden? Of gaat dat toch wel vrij gemakkelijk? Nou, dit, dit is, het is vrij, uh, vrij simpel. omdat uh, Eerst moeten alle andere dingen... Kloppen. Eerst moet hij willen. Eerst moet het in zijn schema kloppen. Anders dan valt er niks onderhanden. Nou, als dat duidelijk is. Dan, uh, ja, wij hebben een budget. Zij hebben een wens. En uh, dan, dan proberen we elkaar te brengen. En dan ben je wel snel... Uh, maar het is niet uit. zo dat hij net als een popster uh, allerlei diverse eisen heeft. Uh, vreemde eisen. Eisen waar je normaal niet tegenaan loopt. Op het moment ja. dat je een andere speler vraagt. Nou ja, nee, maar ja, Veder is wel Veder. Vandaag hebben we natuurlijk wel acht man bewaking bij zijn baan. Dat wel, ja. En omdat, ja, voor het wederloopt mensen misschien die baan op. weet je gewoon niet. En, uh, dus, maar dat is ook voor ons, weet je. Wij willen onze spelers uh, zo goed mogelijk beschermen. En, en bij Veder is er bijvoorbeeld wat meer bescherming nodig dan bij andere spelers. Omdat hij nou eenmaal zo'n ja, legende is. En, en mensen hem zo graag zien en, en dichtbij willen komen, uh, aanraken. En... Um, maar nee, hij heeft geen uh, rare nee. eisen. Het uh, nee, is allemaal duidelijk. Weet je. We gaat een hele grote kamer omdat hij gewoon met een vrouw en twee kinderen is. En uh, ja, we hebben gewoon de ruimte nodig. En uh, dat, dat, dat, dat zijn uh, dingen die hij kan vragen. En dat vind ik... Uh, dat zal het probleem voor, ook nooit daarom zijn. Daarom vind ik zo'n zo bijzaak. Uh, nee, dat ja. uh, als hij blij is, als zijn vrouw blij is en zijn kinderen blij zijn, is hij ook blij. En speelt hij beter. Wat, wat jij voel. net zegt, hij wil graag. Uh, heeft dat ook te maken met het feit gewoon, hij kent jou? Uh, want hoe werkt dat bijvoorbeeld? Hè? Je krijgt natuurlijk met steeds jongere spelers te maken. Die, de afstand tussen jouw periode uh, en de, de periode van de spelers van nu, die, die wordt steeds groter. Ja. Dat lijkt me soms wel eens lastiger. Kijk, als je bij Federer aankomt als Richard Krijsek, en dan heeft hij meteen zoiets van. Oh ja, dat is toch wel anders. Um, nou ja, we kennen elkaar. Uh, ik heb nog een beetje. Ik heb het twee keer te gespeeld einde van mijn carrière. En um, ja, er zijn toch wel veel jongens uh, die me toch wel kennen, in ieder geval wie ik ben. En met sommigen heb ik een betere relatie dan anderen. En met Nadal nou, Djokovic kan ik heel goed mee ja. overweg. En dat is toch een andere generatie. En, um, en ja, maar Federer, dat zit een beetje tussen. Die is wat ouder, dus wat ik al zei, heb ik al mee gespeeld. Maar ja, er zijn ook jongens, zoals van Dogopolov. Die, die, die, die, die, die heb ik ooit een paar keer gezien als heel klein mannetje van vijf jaar. Want hij is de zoon van de oude coach van Medvedev. Die speelde in mijn tijd. En Medvedev, die tennis altijd met hem na de training. Dus denk ik denk oh, wel wat een grappig mannetje. En nu opeens ja. is hij zelf prof geworden en staat in de top 20 van de wereld. Dus hij staat dat denk... nu te spelen, hij is een aantrekkelijke ja. speler, dat ja. is ook duidelijk. Ja, Dit zijn wel de publiekstrekkers, want laten we zeggen, als je bijvoorbeeld kijkt naar Berdic en er en, en, nou, zijn er wel meer Davidenko, dat, dat zijn niet echt de spelers die nou heel erg de, de, de harten van het publiek verwarmen, behalve misschien van de tennisinsiders. Ja, inderdaad, uh, ja, je hebt verschillende soorten spelers inderdaad en, uh, en, uh, ja, en Davidenko, ja, absoluut klassespeler geweest, jarenlang, oh. nummer twee of drie van de wereld. Ja, en, um, maar ja, had niet de, de volgers die misschien een Nadal uh, heeft En um, ja, die mix van spelers hoop je altijd te krijgen wel in je toernooi Je hebt natuurlijk hele populaire spelers Maar ook het absolute topniveau, de serieuze profs En, uh, ja, en als je daar maar een goede balans in hebt dan, dan zit je veld goed in elkaar Even naar voren kijken naar volgend jaar uh, Over populaire spelers gesproken Djokovic, ik kan me voorstellen die staat bovenaan jouw verlanglijstje ja, ja dus, voorheen waren er altijd twee spelers waar ik uh, mijn energie, uh, of energie waar, waar ik als eerste mee bezig was voordat ik ook maar met iemand anders sprak, en dat waren Nadal Federer. Ja, daar ja en, en daar is nu een naam bij gekomen, inderdaad, dat is Djokovic. Dus uh, een van die drie uh, wil ik er toch graag bij hebben volgend jaar. En uh, ja, dat, dat begint al eigenlijk uh, in, uh, in Monte Carlo zijn de eerste vergaderingen in april. En uh, dan zal ik die manager wel zien en dan uh, zie ik Djokovic zelf ook. En, uh, wat ik al zei, ik kan goed met ze overweg. En ga niet uh, zaken met ze spreken. Maar uh, wel even op attenderen dat, uh, dat ze rustig aan moeten doen. Einde van het jaar. Maar dat ze in februari naar uh, het abn AMO toernooi moeten komen. Dit jaar Federer in ieder geval. Hij is er. Jij bent blij. Uh, terug aan het werk zou ik bijna zeggen. Want ja. je hebt het druk genoeg. Dank je wel. Richard Krajcek was dat. Dan gaan we nog even naar de partij die hiervoor gespeeld werd. De partij van uh, Jesse Huta, Galung. Die won die, die, partij. En Jan Roel sprak na afloop met hem. Gefeliciteerd. Ja, nee, dat is natuurlijk uh, heel geweldig dit. Ik, bedoel, uh, ik ben blij dat ik gewoon een goed niveau kan laten zien en uh, vast kunnen houden. En ja, als je dan zo, uh, zo wint hier in Ahoy, uh, zeker van Ivan Loebertjes, geen, uh, geen uh, ja, onbekende speler. Twee keer finalist hier. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Eigenlijk is het een goed jaar voor je. Je plaatst je voor de Australian Open uh, via het kwalificatieternooi. Je wint daar drie wedstrijden. Je zei al van ik ben in vorm. En dat zie je terug hier uh, in Ahoy. Ja, nee, ik ben ook heel blij. En ik, uh, ik heb natuurlijk vorige week een goede trainingsweek gehad met het Davis Cup team. En ik heb natuurlijk in Australië heel goed gespeeld. En uh, eigenlijk gewoon sinds die, sinds die periode heb ik gewoon de goede lijn door kunnen zetten. En uh, ja, is natuurlijk mooi om die lijn dan hier ook in het uh, ABN toernooi ook door te zetten. Want het werd tijd dat je hier een keer de eerste ronde won, hè? Nou ja, werd tijd. Ik bedoel, ik heb één keer tegen Tsonga gespeeld en één keer tegen Melsen. We waren destijds allebei top 10 spelers. Dus op zich uh, ja, kan je ervan verliezen. Maar uh, ja, ik bedoel, ik ben blij gewoon dat we ik, ik heb kunnen winnen. En uh, dat is het belangrijkste. Maar ik bedoel ook voor jezelf dat je zo'n stap kan zetten. Dat je hier nu in de tweede ronde staat. Ja, nee, dat, dat zeker. En ik heb natuurlijk ook vorig jaar Janko Tipsaurus verslagen. dan nu ook uh, in top 15 volgens mij. Dus ik weet gewoon van mezelf dat ik het wel kan. En uh, het geloof is er ook. En, vooraf dat ik de wedstrijd begon wist ik ook zeker van ja dat ik een kans maakte en, uh, en dat misschien maakt dat net het ene verschil waardoor je dan wel doorzet en, uh, ja, en tegen het zongra bot niet hoe komt het nu dat je hier wel die wedstrijd eruit sleept en ja in het verleden zo vaak niet wat wat is het verschil in mentaal opzicht waarin ben je gegroeid nou ik ben natuurlijk sinds vorig jaar oktober met een, uh, met een nieuwe coach uh, begonnen en ik denk zeker dat uh, dat die inbreng van steven erit uh, ja zeker mee te maken heeft die, uh, die helpt mij gewoon op sommige punten uh, ja, wat constante spelen, mijn hoofd wat koel cool houden. En, uh, ja, en dan, is het een bewuste investering ook geweest van je? Ja, nee, zeker. Want ik, ik vond gewoon dat, ik, uh, dat er iets moest gebeuren. En, uh, ja, en ik, hij heeft bewezen dat hij met Thomas Schorrel ook kan. En ik denk zeker dat het, dat de oud-coach van Schorrel, hè? Ja, oud-coach van Schorel. Ik uh, denk zeker mede met hem dat, ik, uh, dat we een heel mooi jaar tegemoet kunnen komen. En nu misschien uh, Timo de Bakker, tweede ronde? Ja, wie weet. Ik bedoel, uh, hij, moet, hij moet tegen Victor Trojski, moet je niet onderschatten. Dat is ook gespeeld, hij goed gespeeld. En, uh, maar goed, uh, eerst even genieten van deze wedstrijd, dat zien we morgen. Nog even over die wedstrijd. Uh, ik vond je heel constant spelen, je serveerde goed. Eigenlijk deed je alles goed. Nee, ik speel gewoon heel constant en het, misschien hier en daar was ik iets te enthousiast. En dan was ik misschien op die eerdere break-kans, was ik misschien iets te gehaast. Maar ja, dat, soms moet je het risico een beetje nemen en uh, ik moet zeggen ja... Het ging nu gewoon, pak nu goed uit en ik speelde heel constant en je ziet in een game dat ik brak, sla ik twee waanzinnige passing's. En uh, ja, dat doet hem toch misschien een beetje denken en uh, ja, ik was blij dat ik het gewoon heel cool uitseveurde. Dat was een hoog niveau, dat was gewoon een niveau van een top 60 speler. Ja, ja, op dat moment. Op dat moment, ja. nu is het zaak om om te zorgen dat ik eind van het jaar daar sta. Dan moet je wel ontzettend veel zelfvertrouwen geven. Dat nee. bedoel ik eigenlijk, dat je best in die top 100 weer kan komen. Nee, want je bent er me... dichtbij geweest. Ja, nee, het geeft me zeker een heel goed gevoel. En uh, daar ben ik ook heel blij mee. En uh, ik kan uh, lekker slapen vanavond. Op wie hoop je? Tweede ronde. Ja, weet je, als het een... nooit ski Kijk, als Timo al wint, dan, uh, dan is in van nee dan in de kwartfinale. Maar uh, we gaan het gewoon zien en ik ga morgen uh, die wedstrijd kijken en dan, uh, en dan zullen we zien wie er, wie er gaat winnen. Veel plezier, heb je ook genoten vanavond? Ja, dat is natuurlijk leuk. Uh, ahoy, ik bedoel, uh, we stond nog niet helemaal vol, maar voor maandag was het echt uh, redelijk veel mensen. En ja, dat is natuurlijk, uh, natuurlijk uniek, als kind droom je daarvan. Hij is uh, tevreden, Jesse Oetakaloum, want hij versloeg Lubicic in uh, twee sets. Jan Simerink, heb jij met plezier naar die partij gekeken? Nou, met zo'n afloop dan uh, kijk je altijd met plezier naar zo'n wedstrijd natuurlijk. En, uh, het is ook fijn voor, uh, voor Jesse zelf dat hij de uh, eerste ronde nu een keer wint in uh, Ahoy. Zeker tegen Lubitsits, toch twee keer finalist hier. Moeten wel eerlijk zijn, de man is een beetje op zijn retour. Speelde niet uh, de wedstrijden die hij normaal in topvorm uh, mm. kan spelen. Maar ik ben blij dat Jesse deze wedstrijd weet te winnen. Ook zeker na afgelopen week. Waarin we een aardig goede Davis Cup week hebben gehad. Waarin hij uh, uh, niet heeft gespeeld. Omdat ik uh, voor Timo de Bak en Robin Hazen koos. Maar uh, het wel goed opgepikt heb nu in het begin van deze week. Dus, uh, ja, hij, kan, uh, hij kan in ieder geval tevreden terugkijken op een goede wedstrijd. Heeft hij zich daarmee met deze partij, hoewel dat misschien veel te vroeg is, wel een beetje verzekerd van een plekje gewoon in ieder geval in dat Davis Cup team? Want het, het wordt wel kiezen, hè? met name door die uh, komst van, uh, van onze Antoliaan. Zoals Julien Royer. Dat, ja, dat is toch lastiger voor die spelers om, om zich er nu in te spelen. Ja, maar dat is juist goed. Kijk, het, uh, het probleem uh, wat we hebben is natuurlijk dat we in de groep onder de wereldgroep zitten. We willen met z'n allen naar die wereldgroep toe. Nou, dat betekent dat het niveau en ook de kwaliteit van de spelers uh, omhoog moet. Anders uh, ga je daar nooit geraken. En ik uh, denk juist dat... Uh, in het bereiken van dat doel, de kwaliteit omhoog halen van de spelers, zelfs concurrentie enorm belangrijk, zodat ze moeten knokken voor een plekje ook in dat team. En dat moet, als het goed is, moet dat het niveau van elkaar omhoog gaan halen. Hoop jij ook dat ze daar mentaal harder van worden? Want dat is in het verleden of in het, verleden, in het recente verleden nog wel eens gezegd... van daar schoot het wel aan. Het talent zat, maar dat mentale. Nou, tennissen, tennissen kunnen ze allemaal. Het is, wat dat betreft ligt het niet aan de tennisopleiding. Want uh, forehands, backhands en services en volleys... hoef je bijna niet meer te leren. Dat is alleen maar verfijnen nog. Maar het gaat wel natuurlijk, in het proftennis gaat het om het harde werken. Het opbrengen van de discipline. En een stapje meer doen dan, dan je tegenstander doet. En dat is denk ik nu met deze concurrentiestrijd in ieder geval het Nederlands Davis Cup team wel belangrijk. Mm, want je zag toch heel vaak, Jesse de galong is misschien wel een heel goed voorbeeld. Hè? Melbourne speelt hij een geweldig kwalificatietoernooi. Komt dan in het hoofdtoernooi, heeft een wezen kans om die eerste ronde te overleven. Ja, Dan laat hij het min of meer lopen. En dat is wel een tendens hè. Nou, het is... Uh... Kijk, die momenten, zeker als je je kwalificeert voor een, voor een groot toernooi... voor een Grand Slam toernooi, hij staat natuurlijk 200 op de wereldranglijst. Maar dan krijg je, zo nu en dan krijg je wat kansen om toe te slaan. En dat is tot nu toe nog niet, uh, niet gelukt. En dan kan je zeggen, ja, op het moment dat het er echt om gaat... is hij niet thuis of zo. Zo kan je het bekijken. Aan de andere kant kan je ook zeggen... van, ja. Er moet een keer een, een moment komen, een doorbraak komen, dat het uiteindelijk wel gaat worden. Ja, wat zag je... jij hier een killer op de baan staan in die partij tegen Ljubicis? Of is dat allemaal nog een beetje, ja, het niveau ja. was misschien ook wel niet geweldig hoog? Ja, dat is maar hoe je naar zo'n wedstrijd kijkt. Want ik, ik hoop van harte dat hij wint. Dus je kijkt altijd door een roze bril daarna natuurlijk. Maar om nou te zeggen dat nou de, de grootste killer vandaag gewonnen heeft, dat gaat me toch wel een beetje te ver. Nee, dat is ja. ook wel erg optimistisch. Maar Jester speelde vandaag beter als Lubitsch iets en hij heeft terecht gewonnen. En dat, dat is wel mooi. En soms heeft hij nog wel eens wedstrijden gehad waarin hij ook de betere speler was, maar niet won. Dus uh, dit moet voor hem uh, een enorme uh, opkikker zijn. Laten we eens even die Davis Cup uh, spelers langslopen. Uh, over Robin Hazen, denk ik, hoef je je verder geen zorgen te maken. Hè? Dat zit wel goed. Als jij je geen zorgen over maakt, doe ik het ook niet. <laughs> hij zegt zelf, op het eind van dit jaar sta ik gewoon in de top 30. Ja, oh ja dat, is niet zo, uh, dat is niet zomaar gedaan hoor. Dat, uh, dat is nog wel... Je moet dan ook een stap maken. Je moet ook zorgen dat je je niveau omhoog werkt. En het knappe van de haas is dat hij dat uh, tot nu toe elk jaar gedaan heeft. En de hele tijd natuurlijk eruit geweest met die knie. Nou, laten we daar maar niet meer over hebben. Anderhalf jaar heeft hem dat gekost. Maar hij heeft zich altijd gestaag uh, omhoog gewerkt op de wereldranglijst. Dus dan zie ik niet een reden waarom dat dan dit jaar ineens anders zou uh, moeten gaan. Wat je natuurlijk wel gaat krijgen is, krijgen is dat je steeds meer aan je plafond gaat komen natuurlijk. Dus dat de stap die die je dan nog moet gaan maken worden steeds moeilijker natuurlijk, om hoger te geraken. Dus uh, ja, waar dat precies ligt, dat plafond van Hazen, weet ik nog niet. Maar dat begint wel een beetje te komen. Dus, dus dan grote stappen gaan maken wordt steeds lastiger. Timo de Bakker, euh, nou, afgelopen weekend duidelijk geworden dat hij stopt met zijn, met zijn coach. Dat betekent dat hij misschien wel weer terugvalt op het, ja, het oude scenario. Wie weet misschien wel van jouw diensten gebruik gaat maken. Ja, van ja, team. ja, Timo is natuurlijk al, al jarenlang uh, traint hij uh, uh, bij de KLTB in meer In het uh, trainingscentrum daar. En altijd hebben wij hem daarin uh, proberen te begeleiden. Zowel Roan Gutske als ik zelf. Een aantal coaches uh, is hij mee aan de gang gegaan. Want uh, als je iemand echt vooruit wil helpen... moet je die de richting opsturen van een goede coach... die continu met hem op reis is. En continu de dagen met hem invult. Dat kan Roan uh, en ik uh, kunnen dat niet vanwege onze functies bij de KLTB. En, uh, maar ja, dan moet er wel precies de goede coach zijn voor hem... die dat, uh, die dat haar fijn aanvoelt en die dat ook kan invullen. Nou, met Ansitz is helaas paak gelopen om financiële redenen. Ja, want dat is jammer, hè, omdat hij zo ver weggezakt is. Ja, bedoel, geld komt niet meer binnenstromen. Dus dat betekent ja, dat hij zonder coach dan even verder moet. Ja, ja dat, wordt, dat wordt soms ook wel eens onderschat, denk ik, hoor. Dat bij, bij tennis hangt daar toch een, een soort uh, imago omheen... van, ah, die mannen verdienen genoeg geld en dat moet toch allemaal wel kunnen. Ja, dat geldt voor, voor zeg maar de beste 50 van de wereld. Die kunnen zich... Uh, die kunnen zich goed bedruipen daarin en een coach veroorloven. Maar zodra hij weer zakt, zijn de inkomsten enorm laag... En een coach betekent salaris, maar dat betekent ook uh, eten en drinken betalen voor de coach. Dat betekent hotelkamer voor de coach. Dat betekent uh, vliegtickets voor de coach. Daar gaat, daar gaat best veel geld in zitten. En dan hoop je dat zo'n coach ook ziet van... hé, hey, deze Timo de Bakker, daar moet ik misschien zelf ook wat in investeren. Want die man die kan heel goed tennissen. En als ik er dan ver krijg, zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld wat extra bonus of zo. Maar goed, dat, uh, dat is dus uh, spaak gelopen helaas. En uh, ja, dus voor Timo weer lastig om, uh, om naar een ander op zoek te gaan. Over het Davis Cup team gesproken. Je zit nu nog steeds in die... Je wil werken naar die play-offs. Wedstrijd tegen Roemenië is de eerste wedstrijd. Thuiswedstrijd, dus dat is altijd prettig. Frank de Boer riep bij Ajax voor de wedstrijd tegen NAC. Eén wedstrijdje winnen en dan hebben we die flow weer. Had jij dat ook nu, met die wedstrijd tegen Finland? Van, nou oké, deze hebben we gewonnen en nu zitten we weer in een flow? Nou, we hadden wel een... Dat gaat me nog iets te ver, want... Um, er zitten natuurlijk heel veel wedstrijden tussen. Hè? Die, die spelers spelen al die toernooien voor zichzelf ook. En dat telt ook wel mee. Wat ik wel een gevoel uh, had bij deze overwinning... is dat, dat je ook eindelijk weer eens een keer wint. Dat goede gevoel in ieder geval hebt. En ook dat we wel een, een, een opkikker konden gebruiken de laatste tijd. Dus uh, dat is wel heel fijn. Igor Sijsling, die uh, van de week ook een challenge toernooi wint we hadden wat, wat positieve dingen en dat hadden we hard nodig. Want uh, er, wordt, er wordt hard gewerkt en natuurlijk op de baan. En dat kan je altijd wel roepen en zeggen. Uiteindelijk zijn de resultaten die tellen. Dus is het ook wel eens een keer fijn als je dan een positief resultaat hebt. Want dat stimuleert zowel de spelers, maar ook de begeleidingsstaf natuurlijk. Ja, want la, eh, ik zeiden net al, de talent is er. Heb jij het idee dat jullie wel die wereldgroep kunnen gaan bereiken? Of is dat van zoveel factoren afhankelijk, van zoveel toeval? Nou, de kwaliteit, wat ik al zei, dat van, het, van het tennis, dus van de individuele spelers, moet omhoog. Want... Uh, in de wereldgroep spelen wereldtoppers. En dat zijn geen uh, spelers of landen waarin één uh, goede speler zit. en voor de rest uh, gemiddelde spelers. Nee, er zitten een paar wereldtoppers in, in een land. en dan kan je meedoen. Dus we moeten er natuurlijk voor zorgen dat dat niveau. van onze eigen spelers omhoog gaat. en dan heb je een reële kans om uiteindelijk mee te gaan doen. En ik ben er altijd van overtuigd geweest dat we in potentie. die spelers hebben. Maar dan moet het er wel uitkomen. Nou, in ieder geval vanavond kwam het eruit. Met Dat was in ieder geval een positief punt. Ja, zeker, zeker. En we hebben er nu uh, nog een paar die morgen in actie komen. Timo, Igor en, uh, en Robin. Laten we hopen dat er uh, in ieder geval uh, meer dan de helft doorgaan. Jan Siemering, dankjewel dat je hier naartoe wilde komen. We gaan weer even naar Marcella, want die partij tussen Kubot en uh, Dolko Polov, die is nog bezig. Uh, Marcella, we zitten nog in de eerste set. Ja, zeker. Acht games gespeeld, vier gelijk. Don heeft een uh, breekvoorsprong uh, verspeeld. 2-0 ja. stond hij voor, 4-2, nu dus 4-4. Staat wel 0-30 op de service van die Lucas uh, Kubot. Een pol, 29 jaar. En uh, ja, laat bloeien kun je het noemen, inhakend op het verhaal van Jan Siemerink. Ja, is hij iemand die heel hard werkt, die stug doorgaat, die zeer gedisciplineerd is. En dan ineens afgelopen jaar vierde ronde als Qualifier op Wimmelden haalt. Uh, Toernooitjes uh, gaat spelen uh, op de grote ATP-tour. Links en rechts een rondje gaat winnen. En dan gewoon 58 in de wereld staat en hier in het hoofdtoernooi meespeelt. Een hele serieuze prof. Helemaal niet overgetalenteerd. Maar hij doet het gewoon heel serieus en hij doet het uitstekend. Hij is lang. Hij heeft een uh, harde service. Daar uh, scoort hij veel mee. En uh, ja, dan die Alexander Dolgopolov... Die moet natuurlijk op papier winnen, want die 60e hier, nummer 19 van de wereld. Leuke speler hoor, uit de Oekraïne. Trouwens ook de jongste van het hele veld, 23 jaar. Geeft al aan dat het tennis eigenlijk, uh, dat de spelers uh, steeds wat ouder worden. Maar goed, deze Dolgopolov, uh, die doet het aardig, staat nog op 15.30 op de service van Kubot. Uh, 4-4, eerste set. Nou, we gaan even wat anders doen, we gaan naar het voetballen. Want Marco van Basten, dat was het grote nieuws van vandaag... is vanaf volgend seizoen de verrassende nieuwe hoofdtrainer van sportclub Heerenveen. Hij volgt Roen Jans op die op zoek gaat naar een andere club. Van, van Basten werd onlangs opnieuw genoemd als kandidaat directeur bij Ajax... maar hij kiest voorlopig voor een baan op het veld. Van Basten, eerder trainer van het Nederlands elftal en Ajax... tekende vanmiddag een contract voor twee seizoenen. Verslaggever Ragnar Niemeijer merkte dat zijn komst groot nieuws is. Omroep Friesland actueel, mooi Hans Koster. Goedemiddag en welkom bij dat Omroep Friesland actueel. Dan beginnen we mooi Marco van Barsten.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 Maar de A6, de weg van Van Bastens woonplaats Amsterdam naar Herenveen is vol met beren. Is Van Basten niet bang dat spelers als Asaidi, Dost en Narsing vertrekken aan het einde van het seizoen... nu ze door veel Europese clubs worden gevolgd? Ja, nou dat klopt. Maar bang is denk ik niet het goede woord. Ik denk dat je ook wel weer trots kan zijn. Ik hoop dat ze het goed doen. Dat is uiteindelijk goed voor de club. En uh, het zal uiteindelijk ook goed zijn voor, uh, voor mij in de toekomst. Want uh, als uh, de spelers uh, op een goede manier verkocht zouden kunnen worden... dan hebben we ook uh, met elkaar ook overlegd dat uh, we op gepaste wijze... ook weer uh, nieuwe spelers eventueel uh, zouden kunnen gaan uh, halen. In het JRV-stadion wordt op dit stadion Marco van Basten vastgesteld als de nieuwe trainer van de club. Van Basten volgt nooit dit seizoen Ron Jans op... die het nu twee jaar ophoudt bij Jareveen. Marco van Basten, als speler furore. Ik ben maar... natuurlijk opgegroeid met voetbal. En um, uiteindelijk kwamen er wat andere dingen ook op mijn pad. Maar ik denk toch dat uh, het, het leukste is. En ook het meest bij me past om in de voetballerij wel te blijven werken. En, en met name als trainer ben ik opgeleid. Ik heb inmiddels daar ook wat ervaring uh, in gehad. Met de NL zelf, dan ook met Ajax. En kijk, ik hoop uh, met uh, deze groep goed te functioneren als, uh, als trainer. En we weten allemaal in Nederland dat we uh, per jaar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 dat de telefoon daar gelijk rood groen staat. En demai bijvoorbeeld aan van deze uitzending. Het is de tijd is voorbij, toch? Nou, verder over Marco van Barsten. Hij werkte eerder bij Ajax en hij was bondscoach van het Nederlands elftal. Maar boven alles was hij een fenomenale aanvaller bij Ajax en later AC Milan. Hij gaat voor altijd de geschiedenisboekjes in... als de speler die Nederland in 1988 Europees kampioen maakte. Van Basten niet uit de spel. Hij scoort hier, hij scoort hier, Marco van Basten. Een prachtige carrière als voetballer met heel veel prijzen... krijgt in 2003 een vervolg. Marco van Basten wordt trainer van Jong Ajax. Het lijkt dat hij ook in dit metier een goudhaantje is. Zijn eerste jaar is zo succesvol dat hij in 2004, na het EK in Portugal... net het niets bondscoach wordt van het Nederlands elftal. Hij brengt oranje op overtuigende wijze naar het WK in Duitsland... en naar het EK in Oostenrijk en Zwitserland. Maar op beide eindtoernooien wordt Nederland... direct na de groepsfase uitgeschakeld. Na het Europees kampioenschap stapt hij op als bondscoach en gaat Van Basten als hoofdtrainer aan de slag bij Ajax. Ik ben blij dat wij hier uh, vanaf volgend jaar kunnen gaan werken. Wij hebben natuurlijk uh, ook een ijsverleden verleden dat is duidelijk. En, uh, dus dat voelt goed. We wonen in de beurt. Ondanks flinke investeringen slaagt Van Basten niets in Amsterdam. Na weer een nederlaag komt er zoveel kritiek los... dat hij de handdoek in de ring gooit. Ik ben na een aantal dagen dubben, denken... Overwegen Dan heb ik besloten om uh, mijn functie als uh, in te leveren bij Ajax. Vanaf dat moment wordt het stil rond de wereldvoetballer van Weleer. Pas in 2011 komt Van Basten weer in beeld als hij onderdeel wordt van de presidentsverkiezingen bij Sporting Portugal. Het is een nice heel mooi stadium. En het is een grote club. Maar de kandidaatvoorzitter voorzitter die hem wilde meenemen naar de Portugese club verliest. Vervolgens longt een directiefunctie bij Ajax. Een conflict binnen de raad van commissarissen gooit roet in het eten. En nu longt weer de sportieve uitdaging. En hoopt Marco van Basten in Heerenveen zijn geschonden blazoen als trainer op te poetsen. Jeroen Stomporst was dat met het overzicht van de carrière van Marco van Basten tot nu toe. De komst van Van Basten naar Herenveen heeft de volledige goedkeuring van oud-voorzitter Riemer van der Velde. Van der Velde, hij is tegenwoordig vooral adviseur van de club, maar hij heeft altijd nog een vinger in de pap bij Herenveen, zo lijkt het wel eens. Hij vindt het helemaal niet gek dat de grote namens van Basten bij Herenveen aan de slag gaat. Ja, uh, dit was op, op, uh, we hebben ze een keer eerder een, een behoorlijke combinatie voor ogen gehad. Dat was in, uh, rond de negentiger jaren, ik dacht iets eerder. De, toen Johan Cruijff voor het eerst naar Barcelona ging, toen is uh, Cruijff bij ons in beeld geweest.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 Nou, zijn beide daar hebben ze wat gepresteerd, denk ik. Uh, maar we zijn, ik persoonlijk ben heel blij uh, dat, uh, dat Van Basten hier komt. Ik hoop ook dat hij uh, met de aanwezige mensen dat waar kan maken. Uh, wat wat me belangrijk lijkt, en wat ik hier tenminste vaak in de wandelgangen hoor, is... je moet eigenlijk wel de goedkeuring van Riemer van der Velde, de voormalige voorzitter, hebben... Anders dan begin je tegen windmolens in te werken. Bedoel, Heeft u fiat gegeven? Nou, dat is zo, hè? dat zei mijn oom altijd. Hij zei, ik krijg ook altijd de schuld. Zelfs al heb ik het gedaan, zei hij. Maar zo, zo is het met mij ook zo ongeveer hier. Nee, ik, dat hoeft niet. En dat moet ook niet. Bent u wel op de hoogte gehouden of gebracht? Nou, ik heb wel eens een keer in bepaalde discussies... dat ik wel eens iets mag weten. Maar in dit geval uh, is mij pas uh, uh, kort voor de persconferentie... medegedeeld dat het uh, definitief... Van Basten werd. Dus op zichzelf is dat duidelijk. En dat vind ik ook volkomen terecht. Dit is een verantwoordelijkheid van de directie. Plus de Raad van Commissarissen. Maar ja, ik loop hier wel eens rond. En te pas en te onpas zeg ik wel eens iets. Dat wou ik ook maar niet veranderen. Wie was nou de beste? Was dat nou Marco van Basten Of Johan Cruijff toch? Of toch Abel Lenstra? Ja, nou, zie, we hebben eens uitgerekend dat Abel meer dan 800 wedstrijden heeft gespeeld in het betaald voetbal. En daar meer dan 700 doelpunten heeft gescoord. En die heeft ook nog de oorlog meegemaakt terwijl competitie stop stonden. En uh, hij heeft net zoveel doelpunten als Johan Cruijff gemaakt in het Nederlands elftal. Net zoveel wedstrijden gespeeld. Alleen Abe speelde altijd in dienst van die Hollanders. En Johan Cruijff had een tiental spelers die speelden in dienst van Johan Cruijff. En toch nog heeft Abe zijn record ziet er aan alle kanten beter uit. Daar had ik me wel eens wat aan geërgerd. Maar wat bleek nu achteraf? Johan Cruijff, die dus als eerste gekozen was een Abel, als tweede. Johan Cruijff, die heeft een, een Friese familie, Friese roots. En toen zeiden wij in Friesland, ach, wat maakt het ons uit? Of het nou Abel is of Johan? En ja, dan hebben we vandaag gehoord, Marco van Basten heeft ook, ook Friese, een Friese moeder. Nou, dat is helemaal mooi. Dus wat dat er gaat, wij zijn trots. Dat is zeker. Is het een prey dan, dat hij Friese roots heeft? Ik bedoel, schept dat een band of zo? Nou, het is geen prey. Uh, het is wel grappig. En uh, ach, we kunnen er eens dus een verhaaltje over vertellen. Dus Voor de rest uh, heeft het niet zoveel waarde. Riemen van der Velden was dat. En als je even doorredeneert, ja, dan zijn we allemaal Fries toch... Dat was Riemer van der Velden, dat was alles over Marco van Basten en Heerenveen. We gaan natuurlijk weer naar het tennis, want we kijken nog steeds uit over het centercourt hier. In Ahoy Kubot tegen Dolko Poloff. En dan kijk je naar de grote namen die daar hangen aan de boarding van de tweede ring. Tom Okker, Arthur Ashe, Jimmy Connors, Björn Borg, noem ze allemaal maar op. Kijken nog even verder, Ivan Lendel, Edberg. Uh, Becker, Boris Becker natuurlijk, Krajcik zelf, Ivanisevic, dan Simerink. Dan kijken we hier langs het rijtje 2005, Roger Federer, Hewitt in 2004. En de winnaar van afgelopen jaar was Zeuderling. Nou, dit jaar Roger Federer weer hier in Ahoy, alweer een hele grote ster. Hij is de grote ster van het ABN AMRO-toernooi. Hij komt woensdag pas in actie, maar hij liet vandaag zijn gezicht alvast zien in Ahoy. Hoort, een bijdrage van Edwin Cornelissen. Ja, dat is ook wel. Proberen de heren Lopez en Mathieu er een beetje een show van te maken op centercourt. Loopt de halve zaal leeg? Ik ben uh, naar, op zoek naar tenniscourt, naar kort uh, 1 voor uh, Rodje Vederen. Nou, ik denk dat het kudde gedrag is, dat ze allemaal richting uh, meneer Vederen gaan. Want, wat is die aan het doen dan? Uh, laten zien hoe goed die kan tennissen waarschijnlijk. We zijn aan het trainen? <laughs> ja, dit was alleen om het trainen. wat ja, ik wil een keertje lekker in het echt zien. Ik bedoel, anders je alleen maar voor die buis te kijken. En uh, ja, ik wil graag een keer in het echt zien, dus dat... Uh... Ik hoop dat we hem kunnen zien zometeen. Hij is iets verderop. Volgens mij lopen we nog helemaal goed richting Vedra. Uh, Heeft u hem ooit in het echt gezien? Nee. Dus uh, dat gaat nu gebeuren. Oh, volgens mij moet het nog gaan beginnen. Maar de tribunes die zitten al vol. Het is hier voller dan in de grote zaal. En mevrouw, laat het even horen hè, voor oh, oh, Ilse! Ja, ze is weg met de camera. Kom op. Foto. Hij hey. is hey.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 Helaas geen nummer 1 van de wereld meer natuurlijk. Maakt niet uit, maar hij blijft de beste van de wereld. Ik moet het nog zien of de rest het gaat halen op die leeftijd. Hij heeft het gewoon, uh, ja, een stylist met tennis. Uh, het is niet op kracht, het is puur op techniek. Het is gewoon, een, ja, een elite man. Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Hij heeft het gewoon. Wij geven clinics voor Elzing Huis, tennis events. Dus jullie weten wel wat tennis is? Ja, we weten zeker wat tennis is. Nou ja, do doen als we Nee. <laughs> Waar let je dan op tijdens een training van Federer? Van het uh, is voorbereidingsvoetenwerk hoe hij slaat. En wat valt je dan op als je daarnaar zit te kijken? Een uh, goede voorbereiding heeft hij, snel. Hij kijkt uh, lang naar het racket, naar het raakpunt. Ja. Dus ja, en hij gaat snel. Zo snel als de intocht hier begon, zo snel is ook de uittocht weer. Want de mensen hebben het ook wel weer snel gezien, geloof ik, hè? Training van ja, Nou Ja, het, het is natuurlijk fantastisch om de man in het echt te zien. Dat uh, sowieso, maar er is daar nog een wedstrijd bezig. Dus, uh, dat en dit is een om... beetje balletje overslaan, toch? Daarom, daarom, ja. Eerder op de dag is het niet anders als Roger Federer arriveert bij Ahoy... en zich meldt voor een persconferentie. De zaal met journalisten die peult uit. Camera's staan opgesteld en daar schuift hij aan... Hello everyone. Vriendelijk knikje. En vertelt hoe blij hij is om weer terug te zijn in Ahoy. Dank wel, ik ben heel blij om terug te zijn. Eerst en vooral, ik weet dat dit toernooi vanaf het De planning bood hem de afgelopen jaren niet de kans om te spelen in Rotterdam. Met name het toernooi van Dubai zat een beetje in de weg. Maar hij heeft keuzes gemaakt. Ik heb altijd coming om terug te komen. Ik kan so long. dat really het excited zo lang. Ik ben heel blij de Wednesday-start voor me.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 Een handtekeningensessie. Dag mevrouw, wat is de wachttijd vanaf hier? Ik heb geen idee, maar ik hoop dat het minder is dan 20 nee, minuten. Je. Hm. Jij vermoedt twee uur? Twee uur, ja. En dat is het wel waard voor een krabbel van de grote vederen? Dat is wel de, is de legendarische de vederen, vader. hè? Kom op, kijk met wie je te maken hebt, uh, bedoel ik maar. Eén handtekening per persoon. Snel doorschuiven, maar kan de volgende zijn handtekening halen. Nou, ik heb eventjes uh, me voorgesteld.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 Je zou het niet zeggen, want het is gaan dooien uh, buiten. Maar uh, vandaag was de laatste klassieker op Natuurreis de 100 van Irnewald. Irne Woude, voor ons gewone Nederlanders werd een overwinning voor Simon Schouten. De 21-jarige schaatser boekte zijn eerste zegen en een wedstrijd voor aanrijders. En hij nam revanche voor het Nederlands kampioenschap. Waar hij vorige week toch ook nog wel een beetje verrassend tweede werd. Herbert Dijkstra ving Schouten bij de finish op. Simon Schouten vergoed dit veel na het Nederlands kampioenschap? Ja, dit is de ultieme bekroning natuurlijk. Kijk. Ik wist dat ik goed was en uh, vandaag de hele race ik kon ik nog wel met elke groepje meespringen. Uh, Laatste ronde val ik hier nog omdat het zo slecht ijs is. En uh, vanwege het water zie je de scheuren slecht. En uh, ja, ik erste, uh, mocht goed, uh, werd goed opgevangen door René Ruitenberg. En uh, ja, dat uh, scheelt zoveel dan als je je ploeggenootje je dan helpt. En uiteindelijk uh, die sprint, die gasten. Die uh, leek wel als ze stil de laatste paar meter. Volgens mij maakte hij een misslag, Carlo Timman. En ja, dan weet je dat je van volg was moet gaan. Uh, dat je hem hebt. René Ruitenberg, ploeggenoot van Simon Schouten. Je hebt een opvolger. Ja, geweldig. Dit is echt super. Een jonge gast en uh, vorig jaar erbij gehaald bij het team. En hij heeft zich zo gigantisch mooi ontwikkeld. En... Uh, ook mooi dat ik zelf hier de, ja, bij kon zijn. Uh, tot aan de finale mee, ik, ik, ik kukkelde nog twee, drie keer onderuit in die laatste paar rondes. Dus het was echt vallen en opstaan. Maar goed, uiteindelijk een hele hectische finale. En uh, Simon die uh, woonde naar voren toe en die werd onderuit geschoffeld. Hij kwam nog net in de benen. Toen kwam hij weer bij mij, dus ik tel hem op en ik geef hem meteen weer een douw. En hij, uh, hij komt meteen vooraan aansluiten. En dat setje had hij net eventjes nodig. Dus en, uh, nou goed, ik kon de finish niet zien, maar toen hoorde ik dat hij gewonnen had. Dus echt, uh, ja, dit is kick, dit is, dit is gaaf. Ik kan met een gerust hart stoppen. Ik kan uh, echt stoppen. Mijn opvolger is er en uh, we moeten zien hem volgend jaar bij de ploeg houden. Want het uh, ja, is gewoon een groot talent, een fantastische, uh, echte natuurreisrijder die heel diep kan gaan en uh, man van de toekomst. Ja. Heb je onderweg nog een paar keer gedacht van dit zijn toch wel mijn laatste meters in Nederland? Nou, eigenlijk niet. Ik, <laughs> ik reed eigenlijk best wel lekker en dan zit je gewoon midden in zo'n wedstrijd en dan ga je. Ik heb er gewoon nog een paar keer aangevallen. Ik wist niet wat me overkwam. Ik denk uh, waar haal ik de kracht en de energie vandaan? Moet bijna van boven gekomen zijn, kan niet anders. De laatste klassieker, de laatste natuurreisklassieker van deze winter. Mogelijk als het tenminste niet weer hard gaat vriezen. Vandaag dus in Irnewald. Gaan we weer terug naar Ahoy hier, naar Robin Hazen. Die andere Nederlander, op papier in ieder geval de beste Nederlander op het ABN AMRO toernooi. De nummer 54 van de wereld speelt morgen tegen de Rus David Denko. Stilzitten is er niet bij voor Hazen. Hij heeft net een Davis Cup weekend afgesloten. Edwin Cornelissen sprak met hem. Hey Robin, nou, zo ben je bij de Davis Club en zo zit je in Ahoy. Het is een omschakeling of uh, is het eigenlijk gewoon business as usual? Nou ja, uiteindelijk uh, gaat het om tenniswedstrijden. Dus uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk niet echt een grote omstelling. Maar wat het gewoon moeilijk maakt is dat je uh, toch op een uh, andere baan hebt gespeeld. Uh, andere ballen. En daar moet je even aan wennen. En dat is het belangrijkste. En dat is ook de reden waarom ik hier gisteren, dus zondagavond, uh, nog een uurtje heb gespeeld. Om maar weer even te wennen aan die baan. Ja, nou, meer ook aan de ballen, want het zijn echt andere ballen. Uh, de baan is op zich wel redelijk gelijk. Dat hebben we ook bewust gedaan, om uh, de baan zo dicht mogelijk uh, aan elkaar, uh, of in ieder geval de, de snelheid, dat, dat dat niet zo extreem zou verschillen. Maar ja, het is uh, gisteravond inderdaad uh, vanuit uh, Den Bosch uh, hier naartoe gegaan en, uh, en, uh, en uh, een lekker uurtje gespeeld. Wat neem je mee uit Den Bos? Uh, ja, een overwinning, maar wat doet dat in het hoofd? Nou, je moet natuurlijk kijken tegen wie we hebben gespeeld, <laughs> tegen wie we hebben gewonnen. Ik heb uh, vrijdag een wedstrijd gespeeld tegen nummer, volgens mij 650 van de wereld ongeveer, die, uh, die zo uh, zenuwachtig was. Die zo onder de indruk van de, van de sfeer was. Dat hij eigenlijk geen bal uh, bijna in het veld kon slaan. Ik las zo ergens in een van de kranten dat het eigenlijk een veredelde trainingswedstrijd was. Hè? Ja, nee, ja dat, uh, dat, dat staat dan in de krant. Uh, daar ben ik dan ook weer niet mee eens. Uh, je moet altijd gewoon winnen. Je moet altijd goed spelen. Uiteindelijk zie je dat, uh, dat Timo uh, op zondag niet helemaal bij was in de eerste set. En dan verliest hij gewoon de eerste set. Dus uh, die jongen kan natuurlijk gewoon tennissen. Alleen... Uh, normaal verwacht je dat hij in een tweede of een derde set... in ieder geval wat loskomt. En dat gebeurde in mijn wedstrijd niet. Maar mede ook omdat ik gewoon uh, de druk uh, er bleef ophouden. Ja, dat was natuurlijk niet de meest serieuze tegenstander in dat opzicht. Is het ook nog een omschakeling van het landsbelang... naar je eigen belang hier? Nou, ik vind dat uh, niet echt een verschil. Want uiteindelijk, ja, ook al speel je uh, in een team... uiteindelijk op de baan moet je het zelf doen. Dus, uh, dus daar zal geen uh, verschil in zitten. Misschien wil je soms... Uh, ja, wat andere dingen doen, uh, omdat je ja, inderdaad in het team speelt. Je wil niet afgaan uh, je wil, of je wil niet af, afgaan. Je wil gewoon in ieder geval niet verliezen... Uh, maar ja, ik wil nooit verliezen. Dus ook daar zit eigenlijk bij mij niet echt een verschil. Alleen het is, zou wel een andere sfeer worden. Het is uh, Davis Cup natuurlijk iets meer lawaai uh, tussen de punten. Maar ja, uiteindelijk als, hier, als het vol zit in Ahoy en er zitten 8000 man. Ook al klappen die maar een beetje, dan is dat nog harder dan die 2000 man waarschijnlijk. Want wat heb jij liever? Dat uh, carnavaleske oranje sfeertje of het wat beschaafdere publiek wat je dan in Ahoy tegenkomt? Nou ja, de, de, de, zit, de ene keer is het leuk om, uh, om natuurlijk eens echt zo'n davis ontmoeting te hebben... waar iedereen uh, eigenlijk gek mag doen en, uh, en het mag eigenlijk niet gekker dan... Uh, uh, of des te gekker, des te leuker. Maar ja, uh, hier naar Ahoy is het ook gewoon geweldig om te spelen als zoveel mensen komen om ook jou echt te zien... En, uh, en echte fans en jou aanmoedigen en te steunen... dan zit daar zo weinig verschil in. Want je merkt gewoon uh, dat ze voor jou zijn. En dat, dat maakt het zo speciaal. Heb je het idee dat er ook wel iets veranderd is... in de perceptie van de mensen... sinds je die eerste ETP-titel te pakken hebt? Dat ze je nog wat serieuzer nemen, zou ik maar zeggen. Ja, nou, dat zal, uh, dat zal, uh, dat zal best. Dat weet ik eigenlijk niet zozeer. Daar, heb ik, daar let ik ook niet zo heel erg op. Maar ik denk, uh, ik denk dat mensen wel uh, kritischer worden. Uh, dat is... Uh, dat is niet Nederlands eigen, dat is een beetje Europeaans eigen. Dat uh, zodra iemand uh, eigenlijk een echte titel heeft... of een bepaalde overwinning heeft op een hele goede speler... dan zijn al die andere overwinningen die zijn normaal. Terwijl ja, als ik van iemand die 60 staat verlies... of nee, nou, ik zou het nu eigenlijk beter het voorbeeld nemen. Als ik 50 sta en ik verlies van iemand die staat 80 dan is dat slecht. Maar als ik zelf 80 zou staan en ik win van iemand die 50 staat, ja, dan is dat bijna normaal. Want je wilt toch een stapje hoger. En, en dat is altijd een beetje hoe de mensen daarnaar kijken. En, uh, uh, en dat zal nu waarschijnlijk nog meer zijn. Maar ja, uiteindelijk moet ik daar niet mee bezig zijn en gewoon mijn eigen spel spelen. En dan en komt precies. Want hoe kijk je daar zelf tegenaan? Leg je jezelf ook meer druk op sinds die titel? Nee, helemaal niet. Er is voor mij helemaal niks veranderd. Ik, uh, ik speel gewoon zoals ik wil spelen. En, uh, en je hoopt het gewoon goed te doen. En daar zit niet meer druk bij dan normaal. Dus met welk idee ga je deze editie van het ABN toernooi in? Nou, ik ga dit, uh, dit toernooi in zoals elk ander toernooi. En dat is uh, om te winnen en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Om hopelijk uiteindelijk in de finale te staan. Uh, natuurlijk uh, is dat uh, hier wat lastiger dan bij een, uh, een kleine ATP-toernooi. Uh, maar uh, ik hoop dat ik uh, een goede eerste wedstrijd speel en, uh, en, uh, en dan partij voor partij uh, verder kan komen. Morgen dus voor Robin Hazen. Dan speelt hij tegen de Rus Davy Denko. Marcelle Mesker, jij kijkt nog steeds naar die partij tussen Kubot en Dolgopolov. Uh, het wordt nachtwerk, hè? Ja, want die eerste set duurde toch vrij lang, uh, bijna een uur. 7-6 is het geworden voor Alexander Dolgopolov. Ja, tot twee keer toe liet hij een breekvoorsprong glippen. Ik moet zeggen, die kubot, uh, ja, dat is wel wat. Een grote vent, bijna twee meter, speelt heel aanvallend. Uh, eigenlijk wel leuk om te zien, komt vaak naar het net. Speelt ook service volley tussendoor. Dolgopolov is een uh, interessante speler met zijn slice, met zijn enorme acceleraties met zijn voorhand. Dus kortom, het is eigenlijk best wel leuk tennis. En ik denk dat ze nog wel even doorgaan. Ja, wie geef jij de beste kans hier? Want uh, als we kijken naar de eerste set, 7-6 voor Dolgopolov. Ik denk dat het weer close gaat worden, Dolgopolov. Die weer voorkomt en dan weer gelijk. Maar uiteindelijk, ja, die, die, die uh, Oekraïner Dolgopolov moet dat wel winnen. Staat toch ook een stukje hoger. Ik denk als het erop aankomt dat hij dan net eventjes wat gas geeft. Dus uh, ik denk dat hij wint. Ik hoop het ook voor het toernooi. Want Dolgopolov is gewoon een hele leuke speler om naar te kijken. Is leuk om erbij te hebben. Oké, okay. zeg, de dag van morgen, dat is natuurlijk interessant. Het is een soort Dutch, uh, Dutch Day uh, met al die Nederlanders die dan in actie gaan komen. Uh, hoe ziet de dag er precies uit? Nou ja, tweede partij, daar begint het uh, oranje geweld al. Want dan gaat uh, Igor Seisling uh, zijn eerste wedstrijd spelen tegen Jarko Nieminen. Nou, die hebben we net meegemaakt bij die Davis Cup ontmoeting uh, Nederland-Vinland. Nieminen die niet helemaal fit was en op vrijdag dus niet singelde. Maar zaterdag gewoon vrolijk dubbelde en daar ook goed speelde. Dus uh, die heeft niet meer zo'n last van die pols. En uh, ja, is een hele gedegen tegenstander. Linkshandig, uh, veel spin... Um, zit in een, in, een, in een goede fase. Hij heeft in 2012 heeft hij al een toernooi gewonnen in Sydney. Uh, dus hij heeft al een reeks wedstrijden gewonnen. Dus dat wordt een hele zware kluif voor Igor Seisling. Die ook goed staat te spelen. Won ook net een toernooi. Maar ja, dat is een iets lager niveau. Dat is een challenger toernooi. Dus um, we, gaan dat, uh, we gaan dat bekijken. Nou, en daarna krijgen we natuurlijk Timo de Bakker tegen Viktor Troitsky. Ook een uitdaging. Troitsky, Serviër. Sterke vent, 26 jaar, 24 in de wereld. Dus uh, ja, Timo de Bakker kan ook zijn borst nat maken. En ja, uiteindelijk denk ik dan toch dat Robin Haase de beste kansen heeft... in de avondwedstrijd om half acht morgenavond... tegen Nikolai Davidenko, goede indoor-tennisser. Maar natuurlijk ook een beetje op zijn retour. Misschien net als Lubitsic, 30 jaar, nog wel 49. Dus Haase ietsjes lager, maar het zal erom hangen. Haase misschien met steun van het eigen publiek. Uh, ja, toch wel goede kansen, denk ik. Dus uh, ik kijk naar uit. Morgen drie Nederland in actie. En toch allemaal een beetje afwachten tot de dag van overmorgen. Hè, als de grote Federer hier in de baan komt. Ja, want kijk, uh, we praten over Vedra. En als je de mensen hoort, die man heeft een aura om zich heen. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk heel raar om dat te horen. Maar wat mooi vak hebben wij dan, tennisjournalisten. <laughs> wij zien hem. Wij zien hem van vijf meter afstand. Wij mogen Marcella. hem interviewen. We mogen hem de hand schudden. En je mag erbij blijken, uh, Dat is genieten. Ja. Goed, dat gaat allemaal woensdag gebeuren. We zijn nu aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zo meteen kun je gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Gepresenteerd door Eva Jinek. En morgenavond dan zijn we dan natuurlijk gewoon weer vanuit Hilversum.